Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Zwitserse Alpen zijn drie Nederlandse wandelaars om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 57 naar twee kinderen van begin 20. Ze waren donderdag als vermist opgegeven nadat ze waren gaan wandelen in de buurt van Montreux. Na een grote zoekactie met onder meer helikopters werden gisteren hun lichamen gevonden. Zo'n 300 meter onder een stijl wandelpad. De oorzaak van de val wordt nog onderzocht. De moeder en dochter waren op vakantie in Zwitserland. De zoon woonde daar. Bij protesten in Senegal is één dode gevallen. Sinds dinsdag de verkiezingen werden uitgesteld... wordt het steeds onrustiger in het land. In de hoofdstad Dakar hebben demonstranten autobanden in brand gestoken... en stenen naar de politie gegooid. De verkiezingen stonden gepland voor eind deze maand. Omdat er oneenigheid is over de kandidaten... besloot een meerderheid van het parlement om de verkiezingen te verplaatsen naar december... Maar voordat ze daarover stemden, zouden oppositieleden door beveiligers het gebouw zijn uitgezet. De politie heeft in de Noordoostpolder 24 verwaarloosde dieren in beslag genomen. In de loods in de buurt van Ens zaten ook tientallen kippen, eenden, ganzen en padelhoenders in vervuilde kooien. De politie noemde de leefomstandigheden van de dieren verschrikkelijk. De eigenaresse van de dieren heeft een boete gekregen. De Nederlandse waterpolenvrouwen hebben in de tussenronde van het WK in Doha de kwartfinales gehaald. Dat kostte tegen China meer moeite dan verwacht, maar uiteindelijk werd met 16-14 gewonnen. Maandag spelen de Nederlandse waterpolosters tegen Hongarije. De nummer 4 van de wereldranglijst speelt dan om een Olympisch ticket. Nederland is daar al zeker van. Dan het weer. Het blijft lang droog met veel bewolking en af en toe zon. Het is 10 tot 13 graden aan het einde van de middag en vanavond op veel plaatsen regen. Ook morgen is het wisselvallig weer met nu en dan droge periodes en wat zon. Het wordt dan rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Bye-bye. Hey, Rotterdam roep ze gil, dus ik zit in mijn ogen aan de zand.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 Mijn vader had een groentezaak. Dat was, uh, ze noemden hem Piet. Hij heette Petrus Nicolaas, maar ze noemden hem Piet. Dat was de afkorting. Ja. En we hadden dus een groentenzaak in, uh, in Oud-Noord. In de Wilde Dijkstraat. En daar zat later, even voor de mensen die dat van vroeger niet meer goed weten... de firma Van Denzen. Klopt. Daar heb je iemand verkocht. Joop van Denzen. En nu zit er een schoonheidssalon in. Klopt.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 Probeer iedereen zoveel mogelijk badgasten te krijgen. Logisch, iedereen vecht voor zijn eigen stil. Tuurlijk. Ja, toch? Ja. En dat was met, met, eigenlijk met iedereen zo. Dus we dus gingen soms al heel vroeg naar die markt. En wat bedoel je met heel vroeg? Vier uur? Ja, zeker wel. Je probeert een uurtje dus, of zes, half, zeven weer terug te zijn. Weet je elkaar. Ja, want ah, en... daar deed je wel even over met paard en Ja, dat, dat ging wel aardig, hoor. Nou had mijn vader het mazzeltje dat hij naar die markt ging... met het paard van mijn grootvader...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 Met die grijze deuren. Ja, en die zaten aan de kant van de Helmerstraat. Precies, dat ja. was schuin tegenover waar Pieter en ik begonnen zijn ja. destijds. Ja. Dus dat kan ik me nog herinneren. Ja. Want de winkel was er nog toen ja. wij daar kwamen wonen. Kan, oh ja. Want tot lang? Nou ja, we gaan even naar een muziekje. Want uh, Thomas zit al te kijken. We zijn al zo lang aan het praten. Dan gaan we ja. verder van hoe jij dan in de zaak terecht kwam. Niet als hulp, maar echt. Nou, ik heb... Nou, dan gaan we even naar de muziek okay. luisteren. Hoe oh, ik ben rijker rijke, dan oh, ik ooit heb te verdromen. Ik op jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Het dus zing bange hart, dan laat van mij. Dan laat van mij.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 Dat hebben ze wel geprobeerd, maar dat, uh, ze hebben het kunnen redden om het uh, toch te houden. Zowel mijn grootvader als mijn vader. Want mijn, vader mijn grootvader het Dat witte paard ook Ja, het was een wit paard, een ja. Wat je net zei, die 29 geworden is. Die is 29 geworden, ja. Maar... Want er kwam toen nog eens een keer zo'n zo paardhandelaar bij maar Hij zegt, ik wil dat, dat ding wat van je kopen. Hij zegt, hij is niet te kopen. Nou, zegt hij tegen mijn grootvader. Hij zegt, maar dat ding kost je alleen maar geld. Zijn mijn grootvader, ja, maar ik kom niet bij jou om geld. Hij heeft ze eten verdiend voor mijn hele leven. En nu heb je je pensioen. En, uh... en hadden jullie ook een landje waar het paard op uitgelaten werd? Ja, of... dat de deden we op de voetbalvelden. <laughs> Toen had hij... je ja. dat bijveld nog, in de Vondenlaan. Ja, en maar daar we... mochten dan die paarden wel op lopen. Dat maar, was afgesproken. Dat he? zondag, uh, dat, dat kon... zwinters onder water werd gezet. Ja, maar zwinters bleven in stal natuurlijk. Maar zomers, na de, als ze terugkwamen uit de wijk... dan uh, werden ze naar het land gebracht... We mochten er niet op zitten. Stiekem deden we dat toch als we weg moesten brengen natuurlijk. Maar dan moest mijn vader dat niet zien hoor. Want dat beest heeft gewerkt de hele dag, zit hij. Gaat nu zijn rust bij. Heb jij ook nog meegemaakt dat die schaatsbaan... Uh, tegenover de Potgietenstraat was? Ja, dat was de OOF Ja. Maar ik heb het dus waar wij de hebben ja, bij nee, Dat, bij dat weet ik, ja precies. Maar Zeemeelenveld, waar nu de Potgieterstraat is... Stollestraat, Jan Pieter Rijpantsoen... Dat, dat waren voetbalvelden. Dat heb ik ook wel gezien. En daar heb je ook op geschaatst. Ja. Nou, ik, ik heb niet geschaatst. Ik had nee, weinig tijd voor. En ik had ook geen zin om de hele week in de kou gewerkt... om zelf als te gaan schaatsen. Nou, dus ik heb nooit leren schaatsen. Maar je zei net dat jullie ook uh, in Bentveld klant hadden. Ja. Ging je dan met de fiets of met nee, paard en wagen? Nee, met paard en wagen door. En, uh, tot Bentveld. Je reed heel Zandvert eigenlijk door. Je begon vroeg. En je ja, het was verstaan. gewoon min of meer een vaste route. Je maakte een vaste route, ja.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 En daar zat uh, geen hout meer in. Dat was allemaal opgestoken, natuurlijk, in die ja. oorlogsdaden. Die mensen hadden geen, geen brandstof, dus er zat geen hout meer in. Geen vloer meer, geen, geen, niks meer. Dat was allemaal uit. En ja, dat moest ze zelf herstellen. Dat weet ik niet. Nee. Of ze dat herstelde, of dat huis was dat gedaan, was, was een huurwoning. Ik weet dus niet of ze wie dat betaalde. Dat weet ik niet.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 Ik ben bij mijn vader weggegaan. En toen ben ik eh, daar terechtgekomen, op de door bij Kuiper. In zo'n groothandel voor groente, fruit en conserven. Nou, eigenlijk alles. En, en, en stond dat buiten? Ik, ik kan me daar helemaal geen voorstellen. Dat dat was, Vertel uh, er eens uh, iets uh, van. Dat waren zeg maar, van die zonder van die overdekte tenten. En het waren ook allemaal kinderhoofdjes. Die straten waren allemaal keien. Je kunt dat niet herinneren. Je kunt dat niet... Uh,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 Mijn Sofietje, is een lente symphonie. Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje, ooit een Amsterdamsteras. Toen wist ik dat mijn Sofie. Welkom terug in het programma in de 100ste uitzending van ZFM Oud-Zandvoort. En mijn gast vandaag is Andries Ter Wolbeek. Hij heeft van alles verteld over de groentezaak en.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 Die had dat pand laten bouwen. Daar is later is dat overgenomen door Fan. Want Kuiper werd ook ziek. Toen heb ik uh, later Ven dat overgenomen. Tenen heb ik daar verder. Hetzelfde gemerkt. pand waar nu de Sliegro ja. in zit. Ja, hetzelfde ja. pand. Daar zit nu Sliegelo. Uh, van had dat overgenomen. Ze waren wel zo netjes om ons, degene die van Kuiper bleven, die dienstjaren door te laten tellen.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 een kennis van me kwam te overlijden. En toen zegt ze, vrouw, je lijkt wel gek dat jij nog doorgaat. Dan ga je er eens over nadenken. Ik kon de vet al in, want dan kon ik met zestig. Uh, toen hebben we, nou ja, spraken er thuis even over, hè, wat je doet. Want ja, ik was de hele dag weg. Ik ging smorgens morgens vroeg de deur uit. Ik ging s morgens in voor vijf al de deur uit. En ik s s'avonds weer terug. En ja, dat, uh... Ja. Ik, uh...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 1975. Tot 1975, ja. En toen, uh, ja, toen werd het wel tijd dat ik hem meegestopt heb. had toen ben ik. Oh, ik kreeg ook een flinke schorsing aan mijn broek toen. Oh. Nou, daar hebben we het mij niet een over. Een flinke schorsing? <lacht> ja, ik had. Dat, van, dat was. We waren. Ik wil het wel even vertellen. We nou, waren in, Haar, in Haarlem. Moesten we spelen, s'morgen om kwart voor tien. Dat was met de Veteraan helft al eigenlijk alleen. Want toen waren we mijn leeftijd van Dick 6, 37.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 En dan kwam je eigenlijk overal, he, door heel noord holland Soms een gedeelte Utrecht, heel Linkwijk bijvoorbeeld. Uh, Jacob van Noord-Hollands, erg veel Hollandia, die kanten op. Wij horen dus, Enkhuizen. Ja, en uh, medespelers? Medespelers. En wat speelde je, sorry? Ik speelde in Doel. Jij was de keeper? Ja. Maar niet altijd, want als we een keer minder wedstrijd gespeeld hadden... Ging dan. Ik, ik wist ons eens vaker met Piet van Koningsbrugge. Dat was ook een goede ja, keeper. hoor. was een hele goede keeper. Ja. En dat wisselen, als we een keer een mindere wedstrijd stond, je ernaast, dan stond die andere er weer in. Zo ging dat. Maar goed, ik speelde dus. Uh, met wie heb ik gespeeld? Nou ja, met uh, Burt Water, Adi oh, ja. Stokman, uh, Gerrit Kerkman, met het botje. Mm -hmm. uh, Ga Oosterbaan hebben we nog gehad, Gerrit Haldeman, ja. Bankie Kerstien, Jan Zwemmer, Jan Poet.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 En uh, Andries en Pieter zitten samen op de kaartclub van de volkstuinvereniging. Dus dit was even een onder onsje over iemand die ook op de kaartclub ja, zit. Ja, Goed. tussendoor ja, heb ik ja, het. Omdat ze toch dochter nou er dus bij zitten. ja. precies. Dus ja. Zijn de Stobbelaar ook in je team? de Stobbelaar ook. Arend later nog. Aldert ook, zijn broer. Ja, dat was maar een drie jongens. Ja, ja, ja. En, en uh, ja, Steefwater is dat er ook in.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 Je weet, het is heel die zomer al weer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 Alle huisjes, alle hekken, alles, alles moest weg. tegenpaden. alles moest weg. Want het uh, kwam ophouden. Het was ook nodig hoor, want we stonden zo wat... Op sommige plaatsen kon je met kapelaars niet eens meer de tuin komen. Zo hoog stond het water op die punten. En dat is allemaal geëgaliseerd. Maar er is ook uh, 80, 80 centimeter zand opgekomen. Dat is een boel. Ja, dan kan je op zand 25 dan nog wel wat we kleden? Ja, ja, ja. ja, ja. We, krijgen, we stellen elk jaar mist. Zo'n stalmest komen, dat, kunnen we, dat krijgen we weer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 Dat, uh, dus dat is een behoorlijke oppervlakte. En dat, maar dat was helemaal leeg. En daarna we dat weer, is dat weer helemaal opgebouwd. Maar moest dat weer helemaal uitgemeten worden ja. natuurlijk. dat, dat, dat, dat, doen, we, dat zijn bedrijven gaan doen. Wij hebben zelf uh, daar niet zo gek... Ja, we hadden wel steeds vergaderingen met die aannemers en zo, maar dat het allemaal uitbesteed. We hadden grond mee om eruit te meten en... Uh, maar die bedrijven, ah nee, bedrijven die dat allemaal die tegelpaden weer aangelegd hebben, maar dat zou in overleg met de gemeente en de provincie gebeurt. krijgt iedereen zijn eigen stuk weer terug ja. of is het ja. geherkavel? Nee, je kon uh, je eigen stuk weer terugkrijgen. Nee, dat, uh, dat we hebben ons eigen. Ja.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 Het, het is allemaal netjes opgelost eigenlijk. Want je spreekt nu van twaalf jaar geleden. Ja, 2001, 2001. gingen we ook. En maart 2002 kregen we de huisjes die we besteld hadden. Sommige zijn opgehoogd met domme krachten, omhoog gezet op tegels. En toen is de pas opgekomen. Dus dat moest eerst nog gebeuren. Sommige huizen die nog redelijk goed waren... of de mensen die uh, de geld er niet voor over hadden... Die, die hebben het opgehoogd met domme kracht op een bepaalde hoogte en daar tegels en waarschijnlijk zitten die tegels nog onder die huisjes want die hebben ze er nooit meer uit kunnen halen als dat zand gelijk gemaakt is dan kom je maar goed dat maakt niet uit nee. en wat verbouw je nou zoal op je volkstuin jij persoonlijk wat ik ja wat ik verbouw ja dat is natuurlijk veel capucianus dat vinden we nog wel lekker ja dat doen wij ook Pieter. ja ik heb veel aard gehad dit jaar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 En uh, ja, bietjes ook natuurlijk. Hè? Rooie bieten, ook erg lekker. Dat hebben wij ook inderdaad. Ja, en. Uh, dat is erg le lekker. En die vriezen we ook goed in de Kun je goed in vriezen hoor. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee? Wel, de kapucijners en de tuinbonen. Rooie bietjes ook gekoken oh. en raspen nou, en dat ook. zo dan leren in, in we porties. weer wat, dames en, en heren. Zie je een ervaren groente. Nou ja, wat tegenwoordig, mag je nog groenteboer zeggen? Wat ja, zeggen ze nu? Ik weet het namelijk niet. Ze kennen slechts groenteheersing. Dat, nou, dat klinkt niet. Groenteman, groente man, ze. Ja. ja, zeg groenteman, zeg groenteman. Wat eten Groen... wij vandaag? Ja. Kreeg je die ook wel mensen in de winkel? Dat ze zeiden van dat programma. Mijn moeder luisterde al ja. naar. En dan ging ze dat proberen te maken. Ja. Kwamen er ook mensen voor in de winkel? Die kwamen en? er Die deden dat wel, ja.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 Nieuws TV. 24 uur per dag, 7 dagen per week het actuele nieuws uit uw regio. Twee keer per dag Auto TV, meest actuele occasion aanbod. Twee keer per dag Woon TV, complete video rondleidingen door tonden. Nieuws TV, uw nieuwszender. Een geduldig en luisterend oor. Voor al uw doe-het-zelf klussen vindt u bij ons Verstegens IJzerhandel.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 ligt Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Het middelpunt van de stad is het mooie en ruime gouvernementsplein, waar aan het paleis van de gouverneur gelegen is en waar een standbeeld van haar majesteit de koningin staat opgericht ter herdenking van haar 25-jarige regeringsjubileum. Dicht in de buurt liggen verschillende openbare gebouwen. Vele van deze huizen zijn opgetrokken in een Hollandse bouwtrand met trapgevels en hoge stoepen. andere werken herinneren de bezoeker eraan dat hij in de tropen is, het is er niet druk op straat. Het verkeer, voor zover het er is, houdt links, maar zelfs op zo'n rustig kruispunt moet men nog uitkijken. De Kleinhandel is voor een goed deel in handen van Chinezen. Men koopt zijn wijken echter niet alleen in winkels, maar ook op straat. Achter de aan de straat gelegen huizen liggen de zogenaamde erven, vervallen krotten waar het grootste deel van de bevolking onder de ongunstigste omstandigheden leeft. Gezinnen tot 13 personen wonen in een enkele kamer. Allerlei ziekten woekeren hier ongehinderd voor. Het huisvuil wordt geloosd in vlakke groten, waar het in de zon blijft rotten. Ook dit is een gevaar voor de volksgezondheid. Om in deze noodtoestand te voorzien is men, zei het op kleine schaal, begonnen met de bouw van moderne arbeiderswoningen. De huurprijs deze huizen ligt evenwel ver boven het bedrag dat de erfbewoners kunnen betalen.